5 uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carrasso. Zo burgemeester De Pla van Heerlen over de boodschap aan minister Opstelte van Justitie over Wiet Tilt. Daarover nu ook het NOS-journaal Ewout de Jong.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 voor 600 miljoen euro wiet wordt verkocht in koffieshops En dat geld verdwijnt nu in het criminele circuit. Na de orkaan op de Filipijnen is met 17 Nederlanders nog geen contact geweest. 14 van hen wonen in het land. Drie Nederlanders waren op vakantie toen de orkaan over de eilanden trok. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken... verschilt het aantal landgenoten met wie geen contact is per dag. En dat komt volgens het ministerie... doordat familieleden soms pas na een paar dagen doorgeven... dat ze niemand hebben kunnen bereiken. Voor zover bekend is één Nederlander op de Filipijnen... om het leven gekomen tijdens de orkaan. Liechtenstein gaat fiscale gegevens uitwisselen met belastingdiensten in het buitenland. Daardoor wordt het veel moeilijker om via de mini-staat belasting te ontduiken. Liechtenstein staat bekend als een belastingparadijs... en heeft al jaren de aandacht van de belastingdiensten in de VS en Europa. Onderzoek naar belastingontduiking via Liechtenstein leidde ertoe... dat veel rijke buitenlanders hun geld van de bank daar haalden. Door meer openheid te geven hopen bankiers in Liechtenstein... dat hun land weer als betrouwbaar bekend staat in de financiële wereld.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 Morgen gaat het koningspaar voor een eendaags bezoek naar Sint Eustatius. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het land inwaarts droog. Alleen aan de westkust kan nog wat vallen. Het koelt af naar 3 tot 7 graden. Morgen is het overal droog met geregeld zon bij een graad of 9. Edwin Gerritsen, hoe is het met de avondspits? Nou, er zaten 160 kilometer file nu. En dat is normaal op die tijdstip op donderdag. De meeste files staan op de wegen rond Rotterdam en Den Haag. Er zijn niet veel opvallende files bij. Taar 1 van Apeldoorn naar Hengelo staat tussen Badmen en Afrit Lochem. Twee kilometer na een ongeluk, de weg is daar wel weer vrij. De A2 Eindhoven richting Utrecht is een ongeluk gebeurd. Voor Afritkerk kerk staat drie kilometer. De linker rijstrook is dicht. En verkeer vanuit Limburg richting Keulen kan beter omrijden... via de grensovergang bij Venlo. Want op de A4 vanuit Heerlen naar Keulen staat een auto in brand. En de rijbaan is daar dicht.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 Sachin Tendulkar has announced he'll retire from all forms of cricket. Tributes coming in from around the world. Het was vorige maand wereldnieuws. Sachin Tendulkar, een van de grootste cricketers aller tijden, stopt ermee. Zo aandacht voor zijn laatste wedstrijd. Zoals u al hoorde, een ruime meerderheid van de grote gemeenten in Nederland... wil dat de teelt van wiet legaal of gedoogd wordt. Nu uh, nog is het gebruik en de verkoop van softdrugs uh, weliswaar gedoogd. De teelt niet. Minister Opstelten ontvangt deze week burgemeesters... die plannen hebben over hoe ze dat uh, wel willen doen. Paul de Pla, burgemeester van Heerlen, uh, is aan de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag. En u heeft gisteren gesproken, begrijp ik, met de, met de minister? <laughs> dat klopt. Ja, de voormalige burgemeester van Rotterdam ja. weet hoe groot het probleem is. Ja, maar uh, begreep je een beetje uw punt? Nou kijk, uh, we hebben het verhaal uitgelegd... Uh, en ook de problemen in Limburg... maar vooral gewezen op het halfslachtige beleid op dit moment. Want je mag wel uh, roken, je mag het kopen, je mag het verkopen. Maar hoe de verkoper uit zijn spullen is gekomen... Uh, ja, dat is een grote raadsel. En in dat grote raadsel, de raadsel van de achterdeur van de coffeeshops... ja, profiteren criminele organisaties. Uh, en wat ook heel erg belangrijk is... Uh, ja, de gezondheidszorg voor mensen die gebruik maken van de coffeeshops. Want als ik af en toe zie welke troep, welke, of welke giftige spullen wij allemaal binnenhalen... bij de ruimen van illegale uh, hennepplantages. En ik denk dan dat dat allemaal wordt gerookt... door jongeren en andere mensen die naar de koffieshops gaan. En ja, dan hebben we een echt groot gezondheidsprobleem ook. Want hoeveel van die plantages uh, zijn er bij u in de gemeente... de afgelopen tijd opgerold? Hoe groot is dat probleem? Dat probleem is enorm groot. We hebben de afgelopen jaar 116 uh, plantages opgerold. Uh, we hebben er op dit moment al... Uh, 100 opgerold en dan uh, moet u bedenken dat we niet eens alles kunnen oprollen, want we hebben gebrek aan capaciteit. En wat veel erger is, en dat heb ik gisteren de, uh, de minister ook duidelijk gemaakt, dat nadat wij ze hebben opgerold, we eigenlijk onvoldoende politiecapaciteit hebben om het onderzoek uh, af te ronden, zodat dus je op een gegeven moment achter die criminele netwerken kan uh, komen. Het enige wat we doen is in feite eigenlijk het ruimen, uh, de, de agenda uh, uh, op, opruimen. Maar de wereld die erachter zit, en we weten allemaal dat er een hele grote, harde wereld achter zit... ja, daar komen we niet naartoe en de politie heeft geen capaciteit op dit moment om al die onderzoeken af te ronden. En nou. dat is eigenlijk ook een drama. En ook veel van die softdrugs uh, worden natuurlijk verkocht aan het buitenland. Hè? Dat probleem los je toch niet op als je door een bedrijf of door de overheid uh, de wiettilt laat doen? Nee, dat klopt. Uh, op dit moment gaan we er ongeveer vanuit dat 30% van de hennep gebruikt wordt voor de lokale markt. Maar die gaat geconcentreerd naar de coffeeshops. En daarmee is het heel erg aantrekkelijk om hier in Nederland een grote infrastructuur op te bouwen, een criminele infrastructuur. Omdat je weet dat je 30% van je producten direct bij de coffeeshops af kan leveren. 70% naar het, gaat het buitenland. Als je die 30% weghaalt, ja dan kun je net zo goed met je hele infrastructuur naar het buitenland gaan. En net zoals, dat heb ik gisteren ook tegen de minister gezegd, net zoals hij met zijn e-criteria, met de wietpas, eigenlijk zegt buitenlandse uh, drugsgebruikers moeten maar gewoon in het buitenland hun drugs kopen zeggen wij ook, ja, die buitenlanders moeten ook maar... hun eigen spullen in hun eigen land produceren. Want wat we op dit moment zijn, is een, exportka een export, zou je kunnen zeggen... land uh, van de wiekteelt. Maar daarmee zijn we in feite eigenlijk ook een, ja, een facilitator uh, van een groot crimineel netwerk ten behoeve van het buitenland. En dat moet echt stoppen. En wat zei de minister toen? Uh, Paul, ik begrijp je probleem, maar ik heb hier een internationaal verdrag... of misschien nog wel meer en ik kan niks? Ja, hij zegt, ik heb een internationaal verdrag. Daarvan zeggen wij ook, ja, dat internationaal verdrag verbiedt ook eigenlijk het kopen uh, en het gebruiken uh, van drugs. Maar daarvan zeggen wij, dat mag in Nederland nog steeds niet... maar we vervolgen niet als dat onder een aantal voorwaarden voldoet. Dat is in feite eigenlijk het gedoogbeleid. En wij hebben tegen de minister gezegd... minister, we staan op een T-splitsing. We hebben eigenlijk de keuze, als het gaat over het gedoogbeleid... als het gaat over ons coffeeshopbeleid, hebben we een keuze... gaan we linksaf, maken we een einde aan het hele gedoogbeleid... dus halen we, maar zetten we een streep door de coffeeshops... verbieden we het gebruik, gaan we dat ook echt uh, strak achtervolgen... Of zeggen we we vervolmaken het gedoogbeleid? We vervolmaken het gedoogbeleid door ook de productie aan banden te leggen en te reguleren en te gedogen. Want als we dat niet doen, dan zorgen we dat we de achterdeuren in de handen houden van criminele organisaties. Dat in al onze buurten en wijken er gigantisch veel illegale helleplantages zijn. Dat er gif en rotzooi wordt gebruikt, wat de gezondheid ernstig schaadt. Uh, ja, en wat enorm veel politiecapaciteit moet, uh, in, in zich heeft. Dat inconsistente, halfslachtig beleid mm. moet stoppen. En u hebt een keuze, minister. Maak de keuze, bekend kleur. Wilt u het gedoogbeleid afschaffen of wilt u het ver van maken? Maar doorgaan op de huidige weg, dat kan gewoon niet meer. En dat hij het niet wil, heeft dat, denkt u, ook te maken met uh, de partijen die hem steunen nu? Uh, en dan bedoel ik niet zozeer uh, de PVDA, maar bijvoorbeeld de kleine christelijke partijen? Ik denk het wel, maar het interessant is, en dat blijkt ook uit het onderzoek uh, van de NOS, als je gaat kijken naar de grote gemeenten, dwars door alle politieke partijen heen, uh, en ook in Limburg zien we dat acht koffieshopgemeenten. Uh, uh, acht burgemeesters van verschillende politieke partijen... D60, CDA, VVD, Partij van Arbeid... zeggen allemaal, dit moet stoppen, geachte minister, u moet kleur bekennen. Of linksaf en afschaffen van het hele gedoogbeleid... of rechtsaf of en het gedoogbeleid verder maken. Goed, meneer De Pla, burgemeester Van Heerlen, dank u wel. In december dan maakt de minister een definitief standpunt bekend. Dan spreken we wellicht weer. Oké, okay, dank Dag. u wel. In de Filipijnen wordt een begin gemaakt met de grote schoonmaak. Zes dagen nadat de storm over de eilandengroep raasde. In het zwaar getroffen Takloban moest eerst vooral veel puin worden geruimd. Matthijs van de Wiel zag hoe dat ging. Waar begin je mee als de hele stad vol puin ligt? Je moet ergens beginnen, dan maar met deze berm. Takken worden bij elkaar geharkt en in een oranje vrachtwagen gegooid. En daar liggen ook nog rottende hondenkadavers tussen. Weer. Die stank. I did not see anything like this before. Het zijn mannen met oranje T-shirts die het doen. Ze zijn van de wegendienst. We arrived here yesterday and we started last night. Gisteravond begonnen. We are from the other part of the country. We're from the south of the country. Three days travel. Well. Ze komen van ver. Uh, I think the local people can. Uh... Clean this up because they're attending to themselves also. De collega's hier die hebben het te druk family, met zichzelf, hun gezinnen family, en wat er over is van hun the the bezittingen. To their properties. Yes. Helskarwij. Yes, but enormous, but we can start in little things. Je moet ergens beginnen. Ze dus we hebben wel tijd gehad om een mooi logo te maken. Een grote sticker op de vrachtwagens Typhoon Response Team. Staat erop. En voor de omgewaaide bomen op de weg hebben ze een kettingzaag meegenomen. Dit gebeurt allemaal vlakbij het stadhuis van Palo. Gemeente naast Tacloban. Stadhuis dat nog wel overeind staat. De kamer van de burgemeester. Daar liggen in een hoek nieuwe lijkzakken. En op een groot witbord worden de aantallen slachtoffers per wijk bijgehouden. Onderaan het totale cijfer... 813 doden alleen al in deze gemeente. we Hier wordt hulp gecoördineerd en ook het eerste begin van de schoonmaak. Ook de burgemeester zegt het je moet gewoon ergens beginnen. <laughs> I wouldn't know where to start. We just have to start somewhere. So right now we de clearing the area zodat alle villages zijn. Eerste prioriteit is om alle wegen vrij te maken. Om alle dorpen bereikbaar te maken, zodat er hulpgoederen naartoe kunnen. Sommige plekken zijn nu alleen nog te voet of op een brommer te bereiken. Or they go by motorbikes. En als de wegen schoon zijn, wat dan? Waar begin je mee als je die enorme bende ziet? Well, uh, we are trying to identify any place close by which we can, where we can dump all the, the rubbles. Dat is een enorm probleem. Waar laat je het allemaal? Het is zo'n ongelooflijke hoeveelheid puinhoop dat ze eerst ook nog een plek moeten vinden waar ze dat kwijt kunnen. We are looking for a huge vacant space. En dan zijn er zoveel gebouwen kapot, ja. Met welk begin je dan? We need the help in the public buildings like the schools. The Openbare gebouwen zoals scholen. So maar het zal nog maanden duren voordat But die I weer think open kunnen gaan. Wanneer denkt u dat er überhaupt begonnen kan worden met reparaties? Anytime we have the materials, I was uh, thinking that if people can give us. Uh, zo gauw er bouwmaterialen komen, kunnen ze aan de slag. En dan gaat het vooral om platen waarmee de daken kunnen worden gerepareerd. Hoe snel het zal gaan, zal afhangen van de hulp die ze krijgen. Misschien duurt het wel jaren. Ja, het zal maanden, misschien zelfs jaren duren daar. De wederopbouw, de Filipijnen. Matthijs van de Wiel maakte dit verslag. Dan de verkeersinformatie. Edwin Gerrits, 160 kilometer, zei je net. Ja, er is inmiddels 40 bijgekomen. En uh, ja, nog steeds normaal voor dit tijdstip op donderdag. Er zijn ook wat ongelukken gebeurd. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht vanaf het Kerkdriel... 5 kilometer via na een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. En op de A9 Amstelveen richting Alkmaar... verknoopt het Velsen 9 kilometer. En daar is de linkerrijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Het aantal mensen met een chronische ziekte loopt op. Volgens het RIVM is bijna een derde van de bevolking chronisch ziek. Dan rekenen ze mee kanker, psychische klachten, gevrichtziekten en ook bijvoorbeeld astma of migraine. Jeroen Jager is in Lelystad. Jeroen, um, hoe komen ze bij die ruim 5 miljoen, bij dat aantal? Hoe ze daarbij komen, ja, als je toch al die ziektes uh, optelt... Uh, jij hebt er een aantal genoemd... maar je kunt er ook nog uh, aandoeningen gerelateerd aan alcohol bij, uh, bij doen... migraine had je geloof ik al genoemd... ja, dan komen ze... Uh bij dit soort aantallen. Ze hebben natuurlijk uh, gekeken in de systemen... van het landelijk informatienetwerk huisartsenzorg, heet dat dan. Dat zijn computersystemen waar ze dan uh, de cijfers van de huisartsen... Uh, vandaan kunnen halen en dan gaan ze optellen en aftrekken. En dan uh, kom je op 5,3 miljoen, wat... Uh, een getal trouwens dat alleen maar gaat stijgen is de voorspelling ook in de toekomst. En dan is de vraag uh, bijvoorbeeld aan uh, Gert Rehbergen van de uh, Chronisch Ziekenraad, uh, zal ik het maar even noemen. Oneerbiedig het stra gaat straks trouwens ieder in heten per 1 januari. Uh, Gert Rehbergen, uh, wat moet je met deze aantallen als je dat weet? 5,3 miljoen wetende dat het alleen maar stijgt. Nou, dan moet je in ieder geval eens verzinnen... van kunnen we daar nou niet op een andere manier tegenaan kijken... dan tot nu toe. En tot nu toe kijken we er steeds tegenaan. Vanuit het principe, iedereen die moet eigenlijk gezond zijn. En hoe kunnen we alle chronische, chronische ziekten en gehandicapten zo kwijtraken... Dat, dat die gezondheidsnorm blijft bestaan. Terwijl wij vinden eigenlijk als CGR, de platform VG, pardon, als nieuwe organisatie, iedereen... vinden wij dat we moeten kijken, kunnen we nou niet... de de maatschappij zo gaan inrichten dat er ruimte is voor iedereen. We noemen dat ook design for all dat iedereen erbij mag horen. En hoe, hoe moet dat eruit zien? Waar, waar, waar moet de maatschappij dan op letten? Werkgevers bijvoorbeeld, het onderwijs. Waar moeten ze op gaan letten? Wat, wat doen ze nu nog fout? Nou, bijvoorbeeld. Uh, laten we beginnen. Nou, werk, dat weten we. Hè. Zoveel mogelijk mensen met een beperking of chronisch zieken, gehandicapten. Laten we nou de werkprocessen zo gaan inrichten... dat ook mensen met een vlekje of waar iets... hè, waar met, een, met een makker, wat ook wel genoemd wordt... dat die dan ook gewoon een plekje in het reguliere bedrijfsleven krijgen. Als iemand bijvoorbeeld niet van 9 tot 5 kan werken... omdat hij bijvoorbeeld vermoeidheidsproblemen heeft, dan... Ja, dan zou dat dus een aangepaste werktijden of er zou een rustperiode moeten zijn. Hè, bijvoorbeeld een, een, een, een siesta die... Veel flexibeler ermee omgaan. Veel flexibeler, maar dat is werk. Maar daar weten we eigenlijk wel heel veel al van. Hè, want dat, dat is al bekend. Wat veel minder bekend ja. is, is bijvoorbeeld... dat de scholen zo ingericht moeten worden... dat ook uh, mensen met beperking... dat die daar ook een plekje krijgen, pas, ja. pas het onderwijs. Nu u het over onderwijs heeft... Uh, een schrikbarend getal wat vandaag ook in die cijfer stond... 79 procent van de lage opgeleiden... zou een chronische ziekte onder zijn leden hebben. Ja, dat is een verklaarbaar uh, mechanisme. Dan dat denk al... ik onderwijs, onderwijs, onderwijs. Ja, dat is, al, dat is al heel lang is dat bekend. Ja. Dat de inkomstenpositie, dat die een hele hoop uh, uh, te maken heeft met of dat iemand zich gezond voelt of niet. En zelfs met de duur van het leven. Ja. De RIVM zelf heeft wel eens een rapport uitgebracht. Dat wanneer iemand uh, wanneer iemand een laag inkomen heeft, ja. geïnvesteerd hij niet in. Uh, sport en in uh, en allerhande gezonde voeding en zo. En daarmee leeft hij ongeveer vijf jaar minder lang... dan iemand die daar wel kan op. Heel even kort naar Jeroen Stok ook nog van de site leefwijzer.nl... Een, een platform voor uh, chronisch zieken. Uh, heeft u, uh, u bent zelf ook uh, chronisch ziek... heeft u ja. uh, last, ge, uh, last ondervonden daarvan in de maatschappij? Uh, zelf... In... Nee, niet echt. Nee. Is, ik heb, waar ik wel last van heb is van uh, uh, met uh, reizen had ik af en toe problemen. Ja. Dat er geen toilet in de buurt was. Ja. Uh, maar qua werk, ja, het feit dat ik een chronische ziekte heb... wil niet zeggen dat ik daardoor uh, minder goed werk of uh, vaker ziek ben. Dat hoeft Op helemaal die niet site er. bijvoorbeeld van u, leefwijzer.nl, daar komen die verhalen. Want uh, ah, daar zijn allemaal uh, lotgenoten, zal ik maar ja. zeggen, dagelijks langs. Ja, dat klopt. Er komen mensen met een beperking en met een chronische ziekte... die uh, doen daar hun verhaal. Uh, we plaatsen dagelijks nieuws van uh, wat, wat uh, relevant is voor mensen. En het aardige uh, mensen schrijven ook zelf uh, blogs... over hun, uh, hun eigen ervaring in het leven met een handicap of een chronische ziekte. En die zijn vaak erg grappig. Okay. En dat, je kunt best wel lachen om... om Doe er eens dus even eentje. Welke was uh, het vandaag? eentje de titel? Uit, uh, Ouderlingen. En het, gaat, en het gaat over uh, dames van uh, middelbare leeftijd... die uh, op gehandicapte afstuiven zodra ze binnenkomen... om ze te helpen, ongevraagd. Okay. En dat is wel een uh, komisch uh, verhaal. Okay. Nou, uh, de cijfers zijn nu bekend. Nu uh, het vervolg dus uh, de reactie van de maatschappij... en de politiek waarschijnlijk, om daar uh, iets mee te doen. Straks meer. Van half vijf tot half zeven, het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso. Ongoing complications. I've been fake relationships. En I'm burning ringe. And the same old situations. Way past the expiration date. And it's getting late. van Van Velsen, Roel van Velsen. Dan nu eh, sport. De Indiaanse cricketspeler Sachin Tendulkar... die neemt vandaag afscheid van de sport. Hij is een grootheid in India, zelfs groter dan de sport zelf, zo wordt gezegd. Lucas Waakmeester, onze correspondent... keek naar de laatste wedstrijd van Tendulkar. Uh, Sachin Tedulkar betreedt het veld, de uh, wedstrijd gaat vijf dagen duren, maar op dag 1 al zijn slagbeurt. Eén van zijn laatste slagbeurten tijdens zijn aller, allerlaatste wedstrijd is begonnen. En, uh, we zitten in een uh, klein barretje in Worli, in Mumbai. De mannen proberen lunch een beetje te vertragen, een beetje langzaam te eten. Zodat ze zo lang mogelijk naar deze historische wedstrijd kunnen kijken voordat ze weer terug moeten naar kantoor. Hij is Hij heeft alle records op zijn naam staan. Wat willen uh, we nog meer? Hij mag stoppen. Hij stopt vandaag. En het is goed zo. Hij zegt dat hij het niet doet. Nou, maar dat is Hij is de people would sit on their TV and go back to doing their work. When he got on, people would leave their work. Or whatever they were doing, just to watch him back. In die eerste jaren zetten mensen de tv aan als de slagbeurt van Tendulkar begon... en gingen ze weer aan het werk als Tendulkar uit was, vertelt Aziz Memon... een van de oudere grijze heren in India's cricketverslaggeving. Maar dit is niet alleen een sportman, zegt Memon. Sassan Tendulkar kwam om de hoop te epitomeren... dat je kan succederen. En ik denk dat dat... Uh, Tendulka's influence is so vast. Deze man is het symbool geworden van de nieuwe hoop die een jonge Indiërs gevaar is. Dat, er, dat je echt iets kunt bereiken in het leven. En dat was in die tijd, in de jaren 90, de sfeer in het land. De nieuwe generatie wilde zich niet meer onderwerpen, maar wilde vooruit. Because historically Indians have been passive and submissive. And that is something that the new generation of Indians didn't appreciate, about their own kind of background. And they wanted to break free of the shackles. Hij stak een kord in people's hearts, which says, hey, we are Indians and this is what we can achieve. Hij maakte een zelfverzekerdheid wakker in India, een enorme invloed dus op zijn tijd nu al. Met welke grote Indiërs is hij dan te vergelijken? I actually don't see, I don't see any such towering influence. We've had some great, you know, influences in the past. Uh, uh, who mensen uit de tijd van de onafhankelijkheidsstrijd, dat waren invloedrijke Indiërs. Maar op deze manier, wat een heeft gedaan en doet, en uh, Memon ziet niet echt vergelijkbare figuren in het India van vandaag. Voor iemand die strive and achieve that dat niveau van not heeft his niet deze balans mean en so ook to voor mensen, kan ik niet echt denken aan een andere Ah, ik vind het erg mooi om hem te zien, ik ben altijd blij als ik hem zie spelen, maar ik ben ook wel erg verdrietig. Dit is de laatste keer, en dat doet echt een beetje pijn, zegt deze man. Hij staat in de deuropening, hangt tegen de deurpost aan en kijkt een beetje om de hoek naar de tv, alsof hij bijna niet durft te kijken. Want dit is echt de laatste keer, dat weet iedereen, dat weet heel India. Er komt niet een volgende keer.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 Is radio 1. Het is half zes geweest. U krijgt het NOS-journaal van Ewouten Jong. Grote gemeenten willen dat de teelt van wiet gereguleerd wordt. Uit de rondgang van de NOS blijkt dat 26 van de 38 grootste gemeenten... er voorstander van zijn dat de overheid de wietteelt legaliseert... of een gecertificeerd bedrijf de cannabis laat telen. Minister Stolopstelten praat momenteel met 18 gemeenten die concrete plannen hebben.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 Een Duits keuringsbedrijf moet een schadevergoeding betalen aan 1600 vrouwen die borstimplantaten van het Franse merk PIP kregen. Het Duitse bedrijf had de implantaten veilig verklaard, terwijl later bleek dat ze lekten en scheurden. Volgens de rechter heeft het keuringsbedrijf gefaald. Het keuringsbedrijf gaat in beroep tegen de uitspraak. Het zegt dat het is misleid door de producent van PIP eerst mogen elektronische apparatuur zoals smartphones en computers binnenkort gewoon gebruiken tijdens de start en de landing. Bellen met hun mobiele telefoon blijft nog verboden. Onderzocht wordt of dat in de toekomst ook mogelijk kan worden gemaakt. In de VS werden de regels kort geleden versoepeld en Europa volgt nu. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn op hun tiendaagse rondreis langs de eilanden in het Caribisch deel van het Koninkrijk nu op Saba... Op het eiland van zo'n 13, 13 vierkante kilometer... is er aandacht voor natuur en historie. En dat is het nieuws op dit moment. Dan krijgt u het weer van Marco Verhoef. We trekken nog buien over het land, maar langzaam wordt het in het binnenland toch een stuk droger. Uiteindelijk zelfs helemaal droog. Er komen opklaringen voor en dan koelt het af. Landinwaarts naar drie of vier graden. In de kustgebieden vijf tot zeven als minimum. Dan hebben we morgen nog een paar buien in met name Zeeland en Zuid-Holland. Het zuidwestelijke kustgebied dus. Maar die verdwijnen in de loop van de dag ook. En dan schijnt eigenlijk overal de zon geregeld. Rustig weer, maar de wind moet nog wel even afnemen... want in de kustgebieden waait eerst nog een krachtige windkracht 6 uit het noorden. Temperaturen 8 tot 11 graden. En die temperatuur verandert in het weekend niet of nauwelijks. Het is overdag een graad of 9. Zaterdag is er nog ruimte voor de zon. Zondag lijkt het toch tamelijk bewolkt te zijn... maar wel op de meeste plaatsen droog. Hoe is het ondertussen met de avondspits, Edwin Gerritsen? Het ja, is vrij druk met 260 kilometer file... maar dat is toch niet veel meer dan gebruikelijk op donderdag. De meeste files staan op de wegen rond Rotterdam en Den Haag. De bijzonderheden staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht... voor Afritkerk-Driel 8 kilometer file, de linker rijstrook is dicht. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar is een ongeluk gebeurd. Tussen Amstelveen en Knoop het velsen staat 13 kilometer, de linker rijstrook is dicht. Op de Ring van Amsterdam is ook een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen... Op de A10 Noord richting Amersfoort voor Knopend Watergasmeer staat 3 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. En het is druk op de A15 Europoort richting Rotterdam. Tussen Rosenburg en Pernis staat 12 kilometer. Nederland is uit de recessie. Wat dat betekent of we hoopvol moeten zijn... daar praat ik zo over met Tim Legiersen van de Rabobank. Uw bedrijf heeft behoefte aan een professional die je niets meer hoeft uit te leggen. Dat is toevallig.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 Ontdek wat nu nodig is voor grenzeloos ondernemen op abnambro.nl/internationaal. ABN AMRO. De bank anno Combineer de slimste HR-ketel Heel Easy met de slimste thermostaat Navit Easy. Kijk op navit.nl/easy. 239 euro. 239 euro. Jij hier bij de Volkswagen dealer? Ja.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 Zeven minuten over half zes, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ja, hij is de langstwachtende troonopvolger in de wereld, Prins Charles. Hij is vandaag 65 geworden en inmiddels wel een beetje ongeduldig. Impatient me? <laughs> What een ding to suggest. Yes, of course I am. Um, but I run out of time soon. I'll be you know, I, should, I should have snuffed it, not careful. Ja, oud-correspondent Hieke Jippes. In Londen was je oud-correspondent Hieke. Goedemiddag. Hallo. Ja, 65. Uh, normaal gesproken ga je met pensioen. Hij krijgt denk ik ook pensioen of niet? Um, ik denk dat hij recht heeft op het, uh, op het staatspensioen. Uh, ja, dat, uh, daar zou ik niet verbaasd over zijn. Daar wordt hij trouwens niet rijk van, hoor. Uh, um, 28 pond per week. En, maar goed, daarnaast werkt hij nog, zullen we maar zeggen. Uh, want hij mag uh, zijn moeder nu eindelijk eens echt vervangen. Nou, zijn moeder is bijna 88. En uh, prins Charles en zijn vrouw zijn de afgelopen week in India geweest... op een bezoek wat voorafgaat aan... Uh, de, bij, de bijeenkomst van um, het uh, voormalig Britse gemene BEST... Hè, een vereniging van, van landen die ooit kolonie van Groot-Brittannië um, uh, waren. Um, die uh, bijeenkomst is helaas in uh, Sri Lanka, in Colombo... en die is zo ontzettend omstreden dat net nu Charles de last van zijn moeder afneemt... door daar in plaats van haar te verschijnen, zodat ze niet die lange reis en die hitte en al dat soort dingen hoeft te doorstaan. Nou, net is, is, is dat geweldig omstreden... omdat twee van de belangrijkste deelnemers aan die conferentie... namelijk Canada en India, besloten hebben niet hun premiers uh, te sturen... vanwege onder andere het slechte uh, mensenrechtengedrag van Sri Lanka... Oké, okay. maar goed, uh, Charles vervangt zijn moeder, min of meer... is dat dan een, een eerste teken van dat ze ermee op gaat houden, denk je? Het is niet een eerste teken, het is wel een belangrijk teken. Ze houdt er natuurlijk nooit mee op... maar er is gedurende uh, de viering van haar diamanten jubileum... door het paleis, door Buckingham Palace, al duidelijk gemaakt... dat zo langzamerhand een aantal taken overgeheveld zal worden... op zowel prins Charles als in de toekomst ook prins William... En gaat dat voor hem, denk je, echt iets veranderen voor Charles? Want hij doet nu natuurlijk ook wel dingen, alleen dan als prins. Verwacht je dat het ook voor hem echt een andere dag invulling gaat betekenen? Nou, het gaat betekenen als hij eenmaal hoe dichter hij bij het koningschap uh, komt hoe meer hij op zijn woorden moet letten. Prins Charles wordt nu vaak bekritiseerd vanwege het feit... dat hij over van alles en nog wat vertrouwelijke briefjes aan ministers uh, schrijft. Hè. Of het nu over klimaatbeheersing... of uh, uh, de bouw van uh, uh, gebouwen ergens in, in, in Londen gaat... of over de countryside of over genetisch gemanipuleerd gewas... Um, dat zal hij, als hij uh, eenmaal koning wordt of dicht bij het koningschap is... steeds minder uh, kunnen doen. En onlangs verscheen er een, een uitgebreid door hem gesanctioneerd portret... in het Amerikaanse weekblad Time... waarin vrienden van hem zeiden dat hij in die zin het, het echte koningschap... toch min of meer als een gevangenis ook ziet. En dat hij eigenlijk heel happy is met de manier waarop hij nu kan opereren. Goed, dankjewel. Hiki Jippes was dat over Prins Charles, 65 jaar geworden. Kinderen in Oldenzaal mogen voortaan tot 9 uur s avonds zo hard en zo vaak schreeuwen als ze willen. Dat heeft de burgemeester besloten. Buren van een van de basisscholen in de stad... die hadden geklaagd over het lawaai vanaf de speelplaats. Van de burgemeester mogen kinderen best schreeuwen... als ze lekker aan het spelen zijn. Matthijs Roltrop, onze verslaggever, ging langs op deze speelplaats. Ah! wil je veel buiten? Ja, uh, voetbal en tikketje Daar wordt wel veel bij geschreeuwd, hè? Nogal, ja. Uh, bijvoorbeeld uh, van de tikken komt eraan, bijvoorbeeld. Ja, en wat nog meer? Goal of zo, dat soort dingen. Kan je goed voetballen? Ja. Wanneer schreeuw jij in het voetbal? Als, ja, als iemand de bal naar mij kan passen dan roep ik of ze aan mij willen pasen. Ja, roep je dan Roep je dan echt zo hard als je kan? Ja. Er nou, zijn de buren hier zo in Oldenzaal en die vinden eigenlijk dat kinderen veel te hard schreeuwen. Wat vind jij daarvan? Nou, iedereen moet gewoon spelen, dus ik vind het wel goed als ze kunnen schreeuwen. Wat zou jij tegen de mensen zeggen die lopen te klagen? Gewoon zeggen: ja, Wij mogen spelen, wij mogen schreeuwen. Het is voor je vrije tijd. Leuk om te doen. Ja, ja. Zeg. Zeg, hou zeg, je stil. Hé, hey, hou je stil. is Kunt u dit geluid goed verdragen van de huilende baby? Uh, ja, kan ik heel goed tegen. Ja. Dus, bedoel, dat heb je een beetje zelf in handen. En uh, ja, dat, ik, dat kan ik goed tegen. Het geluid van de school hiernaast, wat vindt u daarvan? Nou, het is niet... Ja, mag ik niet zeggen. Het is niet alleen een, basisschool, een normale basisschool. Tegenwoordig gillen kinderen. Dat valt mij op. Dat is anders dan vroeger? Uh, ja. Want ik sprak net wat kinderen die zeiden, nou, die mevrouw zal vroeger toch zelf ook wel jong zijn geweest en hebben geschreeuwd. Ja, nu mogen handig. wij het ook. Dat is heel handig. Ja. Maar, maar dat, is, niet, dat klopt nee. niet? Ik haal mijn eigen kleinkinderen van school in Enschede en daar hoor ik dit geheel niet. Nee, en dat is een hele grote school met heel veel kleine kinderen. En dat is niet dit geheel. Dus het is ook nog wat je dus niet zeggen mag, speciaal onderwijs, wat meer dan wij maken. Wij zouden zeggen van nou, doe niet zo kinderachtig. Zegt burgemeester Schouten van Oldenzaal. Hij heeft de regels zelfs aangepast om ervoor te zorgen dat kinderen tot negen uur s'avonds kunnen schreeuwen wanneer ze willen en hoe hard ze willen. Wij hebben gezegd, ja wij vinden, het is namelijk landelijke regelgeving dat uh, zeg maar, uh, ik dacht vanaf s morgens zeven tot avond zeven, dat, dat gewoon is toegestaan. En nu ging het erom, kan het ook na z'n zeven uur. Nou, toen hebben wij geoordeeld van nou, wij vinden dat kinderen gewoon moeten kunnen spelen. Dat gaat met enig lawaai, soms gepaard. Uh, maar wij vinden dat dat gewoon hoort bij uh, het normale, de normale gang uh, der dingen. Kijk, wij kunnen van tien uh, tot elf niet achter het huis zitten. Maar er zijn heel veel mensen ja, die u niet zo serieus nemen. Die zeggen, ja, het, is maar, het zijn maar kinderen. Ja, omdat ze zich niet realiseren wat het voor ons betekent. ja. Kijk, er zijn ook mensen die zeggen van, we hebben daar geen last van. Nee, die werken overdag. In zoverre, kijk, dat er volkomen geen rekening mee is gehouden met de galm die op een dergelijke speelplaats komt. En dat, dat zit me twas. Ja. En, en een speelplaats met alleen maar beton is zeker voor speciaal onderwijs niet goed. Van oh, een, een potje voetbal wordt er heel wat geschreeuwd. Zijn nog wel een stuk of dertig kinderen hier op het schoolplein? En iedereen wil natuurlijk de bal. Als je scheelt, daar kun je wel wat aan doen. Maar ik vind dat het wel gewoon mag. Heb jij een tip voor de mensen die last hebben van geschil? Um, niet um, zoveel klagen. Want dat wordt wel veel gedaan. Ja. Uh, ja. bouw mee in de hand. Bouw mee in de hand. Een verslag was dat vanaf het speelplein in Oldenzaal. Het Gerritsen met de avondspits. Het is een drukke spits geworden. Er staat nu 300 kilometer file. Er zijn niet opvallend veel ongelukken gebeurd. Het is gewoon een aanbod. Een lange file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Wel door een ongeluk met drie auto's. Tussen Amstelveen en knooppunt Velsen staat 15 kilometer. De linker rijstrook is dicht op de... De ring van Amsterdam is ook een ongeluk gebeurd. De A10 Noord, richting Amersfoort. voor staat drie kilometer. Het is een ongeluk met de vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En nog een lange file op de A15 Europoort Rotterdam. Voor Pernis, 12 kilometer. Het is precies kwart voor zes. En Nederland is uit de recessie. Dat maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag bekend. Na vier kwartalen van krimp is de economie de afgelopen maanden... met 0,1 gegroeid. Econoom Tim Legiersen van de Rabobank is hier. Welkom. Dank wel. Kan de vlag uit? Zullen we voorzichtig zijn daarmee? Nou, Ik zeg al de hele dag, uh, het positieve nieuws moet ergens beginnen. Maar het is ook echt met nadruk een begin. Hè. De economie is gestopt met krimpen vooral. Echt heel, heel hoog, hoge groei is er nog niet. Uh, en we hebben nog een hele lange weg te gaan... voordat we de schade van de afgelopen jaren in hebben gehaald. Als we die ooit inhalen? Ja, uiteindelijk komen we daar wel weer. Uh, althans, in termen van of we weer evenveel producten maken... en evenveel inkomen hebben als aan het begin van 2008... voordat de crisis begon. Uh, maar het zal nog een hele tijd duren voordat de werkloosheid weer aanzienlijk lager is... dan dat hij nu is voordat het aantal bedrijfsfeicementen fors daalt. En daar kan nu eigenlijk pas een begin mee worden gemaakt. En nogmaals, dat is heel goed nieuws dat dat begin uh, er komt. Maar we zijn er nog lang niet. Maar hoe weet je zo zeker dat je uh, dat niveau van 2008 haalt... Nou, uiteindelijk uh, gaan we er wel vanuit dat de groei... de trendmatige groei van de Nederlandse economie... dus op de middellange termijn, dus over de komende vijf tot tien jaar... dat die wel lager zal blijven dan in de jaren voor de crisis... Maar we gaan er wel vanuit, eh, omdat de bevolking nog groeit. De beroepsbevolking groeit nog. Uh, uiteindelijk uh, zal er weer aanleiding zijn voor bedrijven om te investeren. Als het niet vanuit de binnenlandse vraag is, dan misschien omdat de export toeneemt. Dus bedrijven zullen weer meer gaan investeren. Uh, uh, hopelijk worden we nog wat slimmer en gaan we dus handiger werken... zodat de productiviteit toeneemt. Nou, dat zijn de processen die uiteindelijk de economie weer... Op gang brengen. En als we dan naar de Nederlandse binnenlandse bestedingen kijken, zien we dat we nog een aantal jaren te gaan zullen hebben waarbij huishoudens en de overheid en de banken en de pensioenfondsen hun huishoudboekje verder op orde brengen. Dat is een proces. Dat nog een tijd zal duren. Dus we zullen nog een tijdje zuinig aandoen, om het maar simpel te zeggen. Ja, want er komt nogal wat aan uh, aan bezuinigingen hè, voor 2014. Ja, 2014 is nog weer een, een, een jaar met forse bezuinigingen. Maar daarbij geldt wel dat als er niet al te veel tegenvallers meer zijn in het komende jaar, dat het bezuinigingstempo in 2015 uh, behoorlijk veel kleiner zal zijn dan in de afgelopen twee jaren. Dus de negatieve impuls die de overheid dan aan de economie geeft... die zal dan in 2015 veel kleiner zijn. En dat betekent dus ook dat als je dan net als volgend jaar... wat we verwachten, groei van de export hebt... en de, de bedrijven die exporteren dus ook weer wat meer zullen gaan investeren... dat die positieve effecten dan wel voldoende op zullen wegen... tegen de negatieve effecten die dan nog vanuit de overheid en de, bijvoorbeeld de particuliere consumptie komen. Terwijl nu die exportgroei nog niet voldoende is. Overigens, het laatste kwartaal was er geen exportgroei... maar de exportgroei die we voorzien nog niet voldoende zal zijn voorlopig... om die binnenlandse negatieve dynamiek eh, te doorbreken. Ja, want een van, van de minder goede nieuwtjes vandaag... was ook dat het aantal banen uh, in Nederland... met het hoogste percentage in twintig jaar is... Uh, um... Gedaald, hè? Het aantal banen ja. is gedaald. In één jaar tijd verdwenen er 160.000 banen hier. Um, hoe is dat gekomen? Is dat dan door die bezuiniging gekomen? Nee hoor, dat heeft te maken met. Hè, we hebben eerst eigenlijk uh, de grote recessie, noemen we dat, als economen gehad. Uh, na de financiële crisis in 2008-2009. Uh, toen we, zijn we een beetje opgekrabbeld in productieniveau, dus de economie is weer iets groter geworden. Er kwamen weer iets meer banen bij. En daarna zijn we eigenlijk sinds begin 2011 in de lange recessie geraakt, die nu net ten einde is. Uh, Bedrijven hebben in het begin, toen de productie terugviel... in grote mate nog hun personeelsbestand op orde gehouden. De arbeidsmarkt was krapvlak voor de crisis... dus je wilde niet je personeel ontslaan met het risico dat je een jaar later... als de economie hersteld was, wat na veel recessies ook best wel snel gebeurt... ineens weer mensen aan zou moeten nemen en je dus ook personeel weg hebt gedaan... die die specifieke kennis mm -hmm. en kunde voor jouw bedrijf had. Dat is zonde. Uh, nu duurt de recessie zo lang en blijft het productieniveau... bij heel veel bedrijven en in, in, in heel veel sectoren zo lang... onder het niveau wat, wat we ooit hadden in 2008. Dat ze nu alsnog afscheid van die mensen moeten nemen. Precies, het duurt te lang. Uh, de financiële buffers die er waren die zijn opgebruikt... om die mensen in dienst te kunnen houden. Uh, dat betekent dus ook dat op het moment dat de groei uh, laag blijft... en uh, groeipercentages zoals we vandaag hebben gezien, als we die hebben... dat dat niet voldoende zal zijn om het productieniveau snel genoeg... Weer terug te brengen naar waar het was. En dat betekent dus ook dat die, dat banenverlies nog eventjes doorgaat, terwijl de economische groei alweer terug is. En dat, dat ja. zien we ook vaak, dat de arbeidsmarkt daardoor iets achterloopt... op de economische ontwikkeling. Ja, en dan heb je dus ook minder te besteden. Hè? Veel mensen verliezen daardoor koopkracht. En dat heeft natuurlijk weer effect op de consumptie. En dat heeft uiteindelijk ook weer effect op de economische groei. Ja, dus hè, zo krijg je al die zichzelf versterkende processen. Uh, wat we wel zien volgend jaar is dat vanuit het overheidsbeleid... de effecten op de koopkracht minder groot zijn dan in de afgelopen twee jaar. Maar in die koopkrachtplaatjes er zit inderdaad niet bij inbesloten dat sommige mensen hun baan verliezen. Koopkracht gaat uit van het, van het idee van dat ze. Van mensen je, die je baan salaris houdt. hebben. Ja, precies. Uh, dus uh, wat dat betreft voorzien we voor volgend jaar nog een verdere daling van het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens. En in lijn daarmee ook nog een verdere daling van de particuliere bestedingen. En Nederland ziet er voor volgend jaar. zit nog steeds in een split die we de afgelopen twee jaar al gezien hebben: een tweedeling, waarbij de export het volgend jaar uh, naar verwachting beter gaat doen, omdat het in bijvoorbeeld de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk... maar ook in Duitsland beter gaat. Maar waarbij de binnenlandse bestedingen verder dalen. En dat betekent dat sectoren die op de export gericht zijn... zoals de maakindustrie en de transport en de groothandel... echt wel zullen merken en zullen voelen dat de economie op, in die hoek weer groeit. Maar bijvoorbeeld de detailhandel en de horeca en ook de bouwnijverheid... die zullen nog volgend jaar last hebben van de zwakke binnenlandse bestedingen. Goed, en ik ga onthouden dat het op termijn allemaal goed komt. Uh, Tim Legiers van de Rabobank, dank. Elke werkdag ochtends van 6 tot half tien, en middags van half vijf tot half zeven het LOS Radio 1 journaal. Yes, yes. All that I need. Scouting for Girls. Het NOS Radio 1 journaal Media Overzicht. Anouk Thijssen. De financiële wereld wachtte er met spanning op. Wat zou de toekomstige baas van de Amerikaanse centrale bank... Janet Yellen zeggen over haar plannen... voor het herstel van de Amerikaanse economie? Op dit moment houdt het congres de hoorzitting over haar benoeming. Aan het begin zei Yellen daarin dat ze door wil gaan... met het stimuleren van de economie. Volgens haar zijn de Amerikanen ver gekomen... maar presteert de economie nog altijd onder de maat. Dat moet eerst verbeteren voordat het stimuleringsbeleid... van de Federal Reserve wordt losgelaten. We've made good progress, but we have further to go to regain the ground lost in the crisis and the recession. I believe that supporting the recovery today is the surest path to returning to a more normal approach to monetary policy. Ja, verder gaf Jellen aan dat de steun nu bestaat uit maandelijks 85 miljard dollar opkopen van obligaties. In de kranten is ook veel aandacht voor de recessie waar Nederland uit is. Het parool schrijft Nederland met één been uit recessie. NRC kopt uit recessie dankzij statistiek. En daarin vraagt NRC zich af hoe het CBS aan een groei komt... terwijl de afzonderlijke grootheden in werkelijkheid juist een krimp aangeven... Een CBS-woordvoerder legt in de krant uit dat dat komt door seizoenscorrecties. Soms stellen de afzonderlijke posten niet op tot het totaal. RTV Noord-Holland vroeg aan mensen op straat of ze blij zijn dat we nu uit de recessies zijn. Maar in Noord-Holland geloven ze het nog niet echt. Ja, geloof jij dat? Ja, dus luister weer. Wie is er nou niet blij als dat voorbij is? Nou, iedereen doet er zuinig aan en nog een hoop werklozen. dus ik weet niet dat dat... Uh... Gaat. Uh, ja, als die voorbij is, ben ik daar natuurlijk heel blij mee. Maar dat moet je je ook maar afvragen. Hè? Ook nog veel aandacht voor de Filipijnen op de verschillende nieuwsites Bij de BBC, CNN en Al Jazeera zijn vooral veel foto's en video's te zien... van slachtoffers van de orkaan die wachten op hulp die moeizaam tot hen komt. Omroep Brabant vroeg in verband met de Nationale Inzamelingsactie... voor de Filipijnen aan de websitebezoekers of zij geld gaan geven. 90% van de bezoekers antwoordde daarop nee. Back in the US, back in the US, back Back in de USSR, dit Beatles-nummer zong Paul McCartney in 2003 op het Rode Plein in Moskou. Een concert waar ook Vladimir Poetin bij aanwezig was. McCartney moet gedacht hebben dat hij wel wat invloed op de Russische president kon uitoefenen. Want hij riep Poetin in een brief op, zo onlangs, om de Greenpeace-activisten vrij te laten. McCartney schreef dat Greenpeace volgens hem geen anti-Russische organisatie is, maar dat de milieuorganisatie de neiging heeft om iedere regering ter wereld te irriteren. Of Poetin de brief ontvangen heeft, dat is niet duidelijk. McCartney zegt in ieder geval nog geen antwoord te hebben ontvangen.